Nou, Shabbat Shalom, welkom allemaal. Laten we sabbat Shalom gaan zingen. Laten we het Shema gaan zingen. Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH. Is onze God, Java is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor eeuwig. Amen. Java je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Java je God, er is voor jou geen andere God van mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of gestegen beeld, je buigt daar niet voor. Je draagt de naam van Java jouw God niet voor de schijn. Je viert de Sabbatdag. je eert jouw vader en jouw moeder.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 Breng dan alle oudsten van de stammen in de vergadering bijeen. Dan zal ik de woorden van het gedicht uitspreken en de hemel en aarde als getuige oproepen. Want ik weet dat jullie na mijn dood de weg van de eeuw zult afwijken. En het ongeluk zal jullie treffen, omdat je bent afgeweken van zijn geboden. Daarna sprak Mozes ten aanhoren van heel Israël het gedicht van het begin tot einde. Het gedicht zelf staat in de volgende parasha. Zoek ja terwijl hij te vinden is... Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot Yahweh, en dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt Yahweh. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en moet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn, in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mit opkomen. En het zal Yahweh ja, zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Zo zegt jawe, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn hel is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig aan de sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij Jawe gevoegd heeft niet zeggen, Jawe heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmanden niet zeggen, zie, ik ben maar een dorpboom. Want zo zegt Jawe over ontmanden die mijn Sabbat in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij Jaweh voegen om hem te dienen en om de naam van Jaweh lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. En zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Yahweh, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt. Ik zal tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hem die al tot hem bijeengeroepen zijn. Hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk, Jawe, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einde van de wereld. Even terugkomen op Jezaja 56. Het is natuurlijk zo ontzettend mooi... Dat Jaweh zegt, de vreemdingen die zich bij Jaweh voegen, om hem te dienen en de naam van Jaweh lief te hebben. Om hem tot dienaren te zijn. Alle die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Die horen er dus ook bij. En dat is zo ontzettend mooi om dat te horen, want ja, wij zijn die vreemdingen. Dat zijn de gelovigen uit de heidenen zoals wij dus in de Bijbel genoemd worden. En wij mogen erbij horen, omdat we dus geloven dat de Torah nog steeds geldt voor iedereen, want daarvoor is die ingesteld. En dat de Sabbat, die is benen ingesteld. Toen waren er nog geen volkeren, was er nog helemaal geen onderscheid. En toen heeft Yahweh dat al ingesteld. Dus wij geloven dat het nog steeds geldt en dat wij hier onder vallen. Onder Jezaja 56. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken? Op de top van de hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u mannen roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, begrijp met schranderheid en dwazen, begrijp met verstand. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billig is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinksin. Ze zijn alle oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkiezelijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid en ik vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vrezen van Yahweh is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen, alle rechters op aarde. Ik heb lief wie mij liefhebben. Wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Ja, we bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van Yahweh. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Ja, het sluit ook mooi aan bij de gedeeltes die we net hebben gelezen. En wat zou de wereld er anders uitzien? Vorsten en koningen weer naar de Torah gaan regeren. En werkelijk... Die weer gaan lezen en overschrijven en bij zich dragen. Maar ook wij, nu we naar Yom Kippur toe leven, mogen we ook de vreugde daar weer in vinden. En ja, het blijft een heel mooi gedeelte vinden. Genade en Torah horen bij elkaar. Vandaag wil ik het gewoon hebben over uh, voedsel of over de voedselwetten. En de reden daarvoor is dat ik onlangs hoorde ik van vrienden van ons, dat waren Messiaanse vrienden. ...die onze kinderen doodleuk een kabonaatje of wat varkensvlees voorhielden. En heel erg verbaasd waren dat wij geen varkensvlees aten. En ik was heel verbaasd om te leren dat Messiaanse vrienden... ...dus mensen die de Shabbat vieren, wel varkensvlees aten. Dat was ik heel erg door verbaasd. En ze kwamen dan met de uitdrukking van... ...ja, al het eten is verklaard of al het voedsel is verklaard Ik wist het van onze vrienden dat zij... Uh, varkensvlees eten, dat is natuurlijk min of meer bekend. Maar van de Messiaanse vrienden was ik dat eigenlijk niet uh, bekend. En ik ken er eigenlijk niet veel mensen in de Messiaanse gemeenschap die zich niet aan de voedselwetten houden. Dus het leek me goed om daar toch eens naar te kijken. En voordat we verder gaan uh, over dit onderwerp, wil ik wel voor de record, om de record melden... ...dat het niet over behoud gaat. Want over behoud kan ik één ding uit l 2 aanhalen... Daar staat, en het zal geschieden, al wie de naam van Yahweh zal aanroepen, die zal behouden worden. Dus uiteindelijk, behoud heeft niks te, eten, te maken met het eten van varkensvlees. Of niet, het heeft te maken met het aanroepen van de naam van Yahweh. En uiteindelijk zegt Peters ook, dat de naam van Yeshua aan te roepen. Want je kan, alleen via Yeshua kan je tot de vader komen. Dus behoud is door het aanroepen van Yahweh en achter het bloed van Yeshua. Maar goed, er zijn een aantal versen in het Nieuwe Testament die beweren... Die lijken te beweren of te suggereren dat voedselinstructies dat die niet meer van toepassing zijn. En om heel eerlijk te zijn, als kind of aan zijnde heb ik die argumentatie zo flinterdun gevonden, dat ik daar het onderwerp mooi bestudeerde van voedsel en voedselwetten. De viticus 11 geeft aan, dit zijn de regels. Als kind of aan had ik geen varkensvlees, had ik alleen wat rijn en wat God als spijzen verklaard heeft. Dus ik heb nooit bij het onderwerp stilgestaan. Als mensen erover hadden dacht van ja prima, dat is een heel mooi verhaal, maar het is klip en klaar. Maar nu dat dus toch in de Messiaanse beweging blijkbaar toch de gedachtegang kan zijn, dacht ik van nou, misschien dat ik er toch eens een keertje voor mezelf nog eens een keer naar moet gaan kijken. waar het idee vandaan komt dat je toch alles kan eten misschien. en wat het eigenlijk inhoudt voor ons en hoe wij daarmee om moeten gaan. Dus wat ik wil gaan doen in deze presentatie, ik wil het hebben over de regels die God gegeven heeft omtrent voedsel in het algemeen. En in het tweede gedeelte wil ik dan kijken naar een aantal versen die opgeschreven staan, die lijken te suggereren dat er misschien. Alles wel geschikt is voor voedsel. Kijk, eten en drinken is natuurlijk een primaire levensbehoefte. En daarom is het ook logisch dat God gelijk al vanaf het begin een instructie meegeeft aan Adam en Eva omtrent het eten en het drinken. Genesis 1, vers 29 staat het allereerst al. God zei: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde, dat zal jullie tot voedsel zijn. En ook zelfs voor de dieren heeft Yahweh een regel gesteld. Aan de dieren die in het veld, in het wild leven... Aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen... Geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. Dus Yahweh heeft zowel voor de mensen als voor de dieren... Hier in de Olf van Heden vastgesteld wat het eten en het drinken zou zijn voor de mens... En voor, voor de dieren. De vruchtdragende bomen en de groene planten voor de dieren. Voor sommige mensen vegetarische vrienden die we hebben, die gebruiken dit ook als een argument van: ja, je moet geen vlees eten, want Adam en Eva aten we kregen dit als voedsel. Dus er zijn mensen, uh, vrienden, ook in de gemeente, naar buiten, die zeggen van: wij zijn vegetariërs om die reden. Maar goed, de verdere geschiedenis van de Bijbel leert ons uiteraard dat het daar niet bij, bij gebleven is. Mensen gingen naast deze dingen eten, gingen ze ook brood eten en vlees. We kunnen denken aan het Matsosfeest, het feest van de ongezuurde broden, waar het notabene een verplichting was om een lammetje te slachten, om hem ook te eten en dat te doen met ongezuurd brood en bittere kruiden. Dus er is zelfs een instructie om dat op een gegeven moment vlees te eten. Dus daarom denk ik dat vegetarisch op grond van een bijbels argument vind ik persoonlijk niet zo heel sterk. Maar ik zeg niet dat het verkeerd is en Paulus zegt daar ook niet dat het verkeerd is. Terug naar, Adem, terug naar Genesis. We lezen over Adam en Eva dat ze op een gegeven moment vervloekt worden. Dan wordt een vloek uitgesproken over de man, en over de vrouw, en over, over de slang. En dan staat er het volgende. Hè? We laten dus net dat de vruchtdragende bomen en het zaaddragend gewas geschikt is voor voedsel voor Adam en Eva. En dan in Genesis 3, dan wordt er een vloek uitgesproken nadat Adam en Eva gezondigd hadden. En dan staat er tegen de mens, zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij gedaan hebt. Zwoegen zul je ervan je hele leven lang. Door dat zijn distels zullen er opgroeien. Toch moet je van je gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde. Want uit aarde ben je genomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. Dus nadat de mens gezondigd had en van de verboden vrucht gegeten heeft, heeft God gezegd, nu moet je zwoegen voor je voedsel. Je moet zoegen voor het brood. Je moet de aarde bewerken. Dus, sowieso aten Adam en, en Eva naast het, de vruchten van de boom, aten ze in ieder geval ook brood. Want na de zondeval moesten ze werken voor hun brood, staat hier. Maar goed, onduidelijk blijft nog altijd of Adam en Eva dan ook vlees hebben gegeten. Het staat namelijk niet expliciet vermeld dat ze vlees hebben gegeten. We weten natuurlijk wel dat ze... De dieren hebben geslacht en de huiden ervan genomen hebben tot kleding. Maar er staat niet keihard dat ze het ook van dat vlees zouden hebben gegeten. Dan maken we een sprongetje in de tijd. Als we duizend jaar gaan we de toekomst in, dan komen we bij Noach. En Noach die is geboren terwijl de zoon van Adam en Eva nog leefde. Seth leefde nog toen Noach geboren werd. Zo oud was Seth. En de geschiedenis van Noach is ons natuurlijk bekend... De kwaadheid op de aarde was zo groot geworden dat God van plan was, we gaan de wereld uitroeien middels een zonvloed. Alleen Noach, jij en jouw gezin, jij zal behouden worden. En dan krijgt hij de opdracht natuurlijk mee. Het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Het gaat om wat we straks gaan lezen over dat specifieke instructie die Noach krijgt omtrent het bouwen van een boot. En hij krijgt namelijk ook de instructie van Jabe om de reine dieren mee te nemen aan boord. Trouwens, alle dieren mee te nemen aan boord. Dat staat in Genesis 7, vers 2. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen. Van de onreine dieren moet je er twee meenemen. Een mannetje en zijn wijfje. Waarom moest Noach van alle, dieren, van alle onreine dieren één paar meenemen? En waarom moest hij van alle reine dieren zeven paar meenemen? Je kan je ook afvragen, hoe wist Noah wat rein of onrein was? De Torah was nog niet gegeven. Maar goed, ik zal het vanuit dat Noah dat van Yahweh persoonlijk te horen zal gekregen hebben wat dan onrein en wat rein was. Maar ik ging er altijd van uit, toen ik dit las en in alle kinderbijbeltjes die ik door de jaren heen met onze kinderen gelezen heb, dat dat hier om voedsel ging. Maar is dat wel zo? moest Noach deze dieren, moest hij zeven reine dieren, zeven paardjes meenemen... met als doel voedsel voor consumptie. Was dat wel zo? Dat dacht ik altijd. Dat ging ik altijd vanuit. Misschien is het ook zo, maar we gaan kijken wat er nog meer geschreven staat. Het, het Hebraïlse woord voor rijn is tahor. En dat betekent, of tenminste, dat betekent rijn natuurlijk. En in het Hebraïlse kunnen natuurlijk woorden meerdere betekenissen hebben, meerdere uitleggen. Dus wat we dan normaal gesproken doen is we gaan kijken, waar wordt nou in de Bijbel het eerst het woord tahor gebruikt? En als je dat dan, dat is een heel bekend principe dat in het, uh, ja, het Joodse denken toegepast wordt. Waar komt het woord eerder terug en wat betekende het toen? Het is alleen een beetje lastig met het woord tahor, omdat dit namelijk de eerste keer is dat het woord tahor gebruikt wordt in de Bijbel. En daardoor kunnen we niet kijken wat de eerste keer is of het, wat dit woord betekende. Maar we weten wel dat het woordje tahor is afstand van het woordje tahar, en dat betekent rein of zuiver, dan wel ceremonieel, fysiek of emotioneel. En dat woord, tahar, dat is dus waar het woordje tahor, waar het woordje rein vandaan komt, dat vinden we voor het eerst in Genesis 35. Dus dan weten we een beetje wat het woord tahor, waar dat nog meer voorkomt en wat dat betekent. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren, doe die vreemde goden die bij jullie waren, doe die weg... Reinig je en trek schone kleren aan. Dus hier heeft het woord reinigen, dat is het woord tahar, waar het woordje tahor van stond. dat heeft hier te maken met een morele betekenis. Namelijk, doe je valse goden weg en reinig je, doe nieuwe schone kleding aan. Dus het is even een morele betekenis, wegdoen van zonde. Dat betekent dat reinig hier. En waarom zei Jacob dat tegen zijn familieleden? Waarom moest je nou reinigen? Dat moest omdat we naar de Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God. Naar mij heeft omgezien de Elroi, Toen ik diep in de ellende zat. Die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Jacob gaat een altaar bouwen voor God. En als jij een altaar bouwt, dan zoek je de aanwezigheid van Yahweh op. En om Yahweh te ontmoeten, moet je tahoor zijn. Je moet rein zijn. Fysiek en geestelijk. We kennen ook het moment waarop Yahweh zou nederdalen om de tien geboden aan het volk over te brengen. Of de hele Torah aan het volk over te brengen. Daarvan geeft Yahweh ook de instructie dat het volk er zich moest reinigen. Dat staat in Exodus 19. We hebben het een aantal weken, geleden ook nog gelezen met z'n allen hier. Kinderverhaal. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun zich op te heiligen en hun kleren wassen. Weer dat kleren wassen en weer dat heiligen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Het volk stond namelijk op het punt om ja-wee te ontmoeten. Hij zelf zou naar beneden komen op die berg om het volk te ontmoeten. En als je ja-wee ontmoet, moet je rein zijn. Moet je je kleren wassen en je mag ook geen gemeenschap hebben met een vrouw. Want ook dat maakt je onrein. Onrein zijn is niet een zonde per se. Vrouwen zijn één keer in de... Maand zijn ze ook onrein. Dat is geen zonde, dat is geen wetsovertreding. Maar het is een situatie waarin je bent. En als je onrein bent, kan je niet, behoor je niet voor God te verschijnen. God wil dat je rein voor zijn aangezicht verschijnt. Daarom moesten de vrouwen ook buiten het kamp, omdat Jawe woonde in het kamp. Je moet rein zijn voor het aangezicht van Jawe. Het is geen zonde om onrein te zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar je wilt in Gods aanwezigheid, wil je niet onrein tevoorschijn komen. Dus Noach moest voor alle dieren, moest deze, moest hij van alle taalhoordieren, van alle reine dieren, moest hij zeven paar meenemen. Waarom blijft de vraag? Waarom moest hij zeven paar van de reine dieren meenemen? Genesis 6, vers 19. gaan ja, we verder met de instructie aan Noach. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard en van het veen naar zijn aard. Van al het kruipende gedierte des aardbodems naar zijn aard. Twee van hen zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En gij neemt voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamelt ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zijn. Dus Noach moest alle dieren meenemen in de ark. En waarom? Ja, om ze te behouden. Maar niet om ze op te eten. Ze moesten behouden worden. Dan ga je ze niet opeten. Like lijkt mij. Maar daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ze werden om het leven te behouden. Dus niet om op te eten, maar om het leven te behouden. Maar goed, hoe makkelijk je een aanname doet, hè? zeven rijden, een paar onrijden, dan zal het wel met eten te maken hebben. Staat er volgens mij niet. Bovendien, zegt God ook, met dieren om zijn leven te behouden en zorg dat, je dat je naast de dieren... zorg ook dat je voedsel voor jezelf hebt, want anders kom je om van de honger. Als hij die dieren zou eten, had God niet meer hoeven te zeggen van zorg ook voor spijzen. Had misschien wel gekund, maar dat hoefde niet. Notabene, zelfs voor de dieren moesten spijzen gebracht worden. Met andere woorden, ik denk zelfs ook dat de dieren op dat moment ook nog geen vlees aten. He, dat zagen we net ook al in Genesis 1, dat de groene planten voor de dieren zouden zijn. Dus ik heb zo het gevoel dat tot dit moment... Nog geen vlees gegeten werd door. Het gaat erom om ze in, uh, in, in leven uh, te houden. En waarom dan dat onderscheid tussen rijn en onrein? Genesis 8, vers 20. Noach bouwde een altaar voor Jawé. En daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee. Van alle en van alle reine vogels. Dus dat is natuurlijk de clue. De dieren, de reine dieren moesten aan boord. Zeven keer zoveel als de gewone dieren. Omdat deze natuurlijk geofferd zouden gaan worden aan Jawé. Als dankbaarheid, persoonlijke dank van Noach. Voor het feit dat hij. Hem in leven heeft gelaten en gered heeft van die ramp die over de mensheid is gekomen. Ik krijg de indruk dat Noach tot dit moment, dat hij nog geen, dat hij geen vlees at. En dat alle rechtvaardige, rechtschapen mensen geen vlees aten. Immers, dat was ook niet de instructie. De instructie was aan Adam en Eva gegeven om het zaaddragende gewas te eten, om de vruchten daarvan te eten. En daarna, na de zondeval, zouden ze gaan zwoegen voor het aangezicht, het zweet van het aangezicht. Dan zouden dus ze het brood van de akkers eten. Er wordt nog niks genoemd over, over vlees. En ik denk dat dat belangrijk, het punt dat hier gemaakt wordt, denk ik, wat zo belangrijk is, is dat iets is voedsel als Yahweh zegt dat het voedsel is. En als Yahweh zegt, hij zegt tegen Adam en Eva, dit is jullie voedsel. En hij zei nou tegen Noach, zei hij later ook, dat het vlees voor hem als voedsel zou dienen. dat staat in het volgende hoofdstuk Genesis 9. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef ik je zoals ik je ook eerder de planten al gegeven heb. Dus tot op dit moment was vlees nog niet geschikt als voedsel voor de mens. Of was het nog niet gegeven. Het is een kwestie van geloof, geduld en vertrouwen. En we moeten iets nemen wat God ons niet gegeven heeft. Dat is een belangrijke les in het algemeen. We hebben pas recht op iets als ja, het ons gegeven heeft. En dat geldt met meerdere dingen in het leven. Dat is belangrijk. Maar goed, alles wat leeft en beweegt. Nou, dan is de vraag, wat is alles? Betekent alles, alles? Ik durf te stellen dat 99 van 100 keer, als u en ik het woord alles zeggen, dat we niet alles bedoelen. En als we iedereen zeggen, bedoelen we niet iedereen. De koelkastdeur open en ik zie dat er chocola is op. Dan zeg ik, wie heeft al het chocola opgegeten? Dus ja, niet alle chocola van de wereld, maar wel alle chocola die in de koelkast leeft. Dat is de context waar ik het heb. Dat is een begrenzende context. En daar hebben we altijd mee te maken. Wat we ook doen, wat we ook lezen. Zelfs als de kinderen vraag ik, gaan ze naar het zwembad? Dat is tegenover ons huis. Zeg: Jongens, was het leuk? Komen ze terug. Was het leuk op het zwembad? Ja, het was leuk. Oh ja, ja iedereen was er. Zo, oh, was het wel druk. 7 miljard mensen op dat kleine de, de zwembadje. Dus de context bepaalt. Ze zullen met iedereen bedoeld hebben. Naar ik aanneem mijn beste vrienden de school, de kinderen uit de klas. Dus alles en iedereen betekent alles en iedereen binnen een bepaalde context. En dat geldt hier natuurlijk ook over. Alles wat leeft en beweegt. Alles binnen een bepaalde context. Alles wat goed is voor je. Immers, hè, dat zei, werd ook al gerefereerd. Al het zaaddragende gewas werd ook al aan adem en even gegeven. Maar toch is het ten strengste af te raden om van diverse gewassen en zalen te eten. Want die zal het niet kunnen navertellen. Dus al daar zat dus ook al een beperking op. Niet al het gewas was geschikt. Alleen het gewas dat niet giftig voor de mens is. Dus dat geschikt voor voedsel is. Dus het heeft een bepaalde, een bepaalde, een bepaalde begrenzing. Alles wat leeft en beweegt zal je tot voedsel dienen. Nog een keer dat vers 3. Dit alles geef ik je zoals ik je ook de planten heb gegeven. Nou, alles is dus niet alles, want zelfs al in de volgende vers komt er alweer een beperking op dat alles. En een van die beperkingen is, vlees waar het bloed nog in zit mag je absoluut niet eten. Dus hij geeft al aan, alles is dus blijkbaar toch niet alles, want vlees waar het bloed in zit mag je dan nou ook niet eten. Dus dat is al een beperkende factor die gegeven wordt. En je moet nou ineens denken aan wat Paulus schrijft in 1 Corinthië 15, als hij zegt, alles heeft hij aan hem ondergeschikt, maar dan heeft hij blijkbaar zichzelf niet bedoeld, hij heeft zichzelf niet aan zichzelf ondergeschikt. Dus daar betekent alles ook niet alles. Hij heeft zichzelf is uitgezonderd van dat alles. Dus ook daar gebruikt Paulus dat, dat voorbeeld van alles is niet altijd alles. Dat geldt dus voor ons ook. Maar dit vers, vlees waar het leven nog in zit, dat mag je niet eten. Dat is een van de belangrijkste wetten die er in de Bijbel staan. Vlees waar het bloed in zit gaan we in ieder geval niet eten. Zoveel is duidelijk. Dat is namelijk ook een van de eerste wetten die de gelovigen uit de volkeren te horen krijgen, nadat zij ook van Yeshua gehoord hebben en ze hebben van de Torah gehoord. Maar van de Torah beginnen ze te, te leren. Het is een van de eerste versen natuurlijk, uit uh, handelingen 15, waarin Jacobus het woord neemt. En het gaat erover, wat moeten we nou te doen met die heidenen? Want ze zijn niet besneden en ze eten varkensvlees en nog andere zaken. Maar, zegt Jacobus, en dan zegt hij een wijs woord, daarom ben ik van mening dat we de heiden die zich van God bekeren, ...geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven... ...dat ze zich moeten dienen te onthouden van... wat door de afgelopen dienst bezoedeld is... ...van ontucht, van vlees... ...waar nog bloed in zit. De instructie die we net in Genesis ook laten, Genesis 9. Van vlees en bloed waar vlees waar nog bloed in zit... ...en van het bloed zelf. Daar moet je van afblijven of je nou heide bent of niet... ...daar blijf je sowieso vanaf. De overige instructies waar de heiden zich aan moeten houden... Die zullen vanzelf duidelijk worden, staat er in de ADV. In haast elke stad. Want in haast elke stad wordt de wet van Moshe, Mozes, immers al sinds mensenheugen is verkondigd. En op iedere Shabbat in de synagoge voorgelegen. Ik, ik vind het wel interessant dat uh, dit eten van vlees waar bloed in zit, dat dat hier ook weer benadrukt wordt. Hoe belangrijk is dat we dat in ieder geval niet doen. En dat komt dus al uit de tijd van Noach, komt die instructie. En die weegt zwaar. En waarom weegt dat zo zwaar? Waarom wil God niet hebben dat we vlees met bloed. Erin eten. En Dan we gaan weer terug naar, naar Genesis 9, vers 5. Want Jawe zegt, ik zal genoegdoening eisen. Wanneer jullie je eigen bloed, of wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens dood, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, dienstbloed wordt door de mensen vergoten. Want God heeft de mens als in zijn evenbeeld gemaakt. Met andere woorden... Als je een mens doodt, dood je iemand die in Gods evenbeeld geschapen is. Je zou zo wat kunnen zeggen, je doodt, nou, God is, gaat misschien wat ver, maar wel iemand die in zijn beeld en gelijkenis gemaakt is. God wil het absoluut niet hebben dat iemand, wie dan ook, bloed van een ander vergiet. Want dat zal vergoten worden. God heeft de mens in zijn evenbeeld gemaakt. Dus je mag geen bloed, ongeschuldig bloed, maar überhaupt mag je geen bloed laten vergieten. Tenzij Yahweh zegt dat het moet gebeuren, maar anders moet het niet gebeuren. Dat rekent God je dus heel kwaad aan. Hij gaat persoonlijk genoegdoening eisen van iemand die het bloed van een ander laat, uh, laat vergieten. Deze wetten van zijn 613 bij elkaar. Als iedereen zich aan die wetten zou houden, is abortus al geen, is niet meer in vragen. Want je verkracht geen meiden meer. En je houdt je aan de regels van Yahweh. En als je met z'n allen Torah gaat doen, gaat geen land meer opstand tegen een ander land worden er geen legers meer geschapen. Dus als wij ons gewoon in instantie houden aan de Torah, dan, dan geldt die nog steeds, want dan hoef je niet, dan is er geen oorlog meer als iedereen zich aan de wetten van Yahweh gaat houden. En dat is het ideale plaatje, want kijk, we kunnen ze allemaal opnoemen. Simpson, David, mocht de tempel niet eens bouwen, omdat hij bloed aan zijn handen had. Hij moest wat voorruiden moest hier verzamelen, volgens mij waren het er 30, maar dan komen we met 300. Ah, dat vond God niet leuk. Die was daar niet over te spreken dat hij meer had gedood dan nodig was. Want daar eist hij wel genoeg door nu voor. Dit is nogthans wel de richtlijn waar je aan moet houden. Maar zelfs een David, en dat is toch wel een, uh, een vriend van God, hield zich ook hier niet aan. Die heeft ook gefaald. Dus we maken allemaal fouten. Belangrijk is natuurlijk wat we ermee doen. Maar dit is de richtlijn. En die geldt nog altijd. En daar zou ik zoveel als mogelijk aan houden waar we dat kunnen. Maar het punt is hier dat de ene overtreding zwaarder weegt dan een andere overtreding. We weten, als iemand op Sabbat hout sprokkelt, werd hij gestenigd door de gemeente. Als jij een broodje jatte van je buurman, moest je dat vijfvoudig vergoeden. Dus een minder zware straf. Dus de ene straf is zwaarder dan de andere. Omdat de ene overtreding ook zwaarder is dan de andere overtreding. Sabbatsovertreding wordt in de Bijbel zwaar aangerekend. Moeten we dus niet doen. Maar het vergieten van onschuldig bloed is misschien wel een van de zwaarste overtredingen die je kan begaan. Volgens het Torah. Gaan we gaan een uitstapje maken naar twee koningen. Dan gaan we gaan lezen over koning Manasse? Een heel interessant principe gaan we daar zien. Twee koning 24. Tijdens de regering van Joachim viel koning Nebukadnezar van Babylon het land binnen en maakte hij Joachim tot zijn vazal. En toen Joachim na drie jaar rebelleerde, tegen Nebukadnezar in opstand kwam, stuurde Yahweh, bende de Galdea, en Ammonieten en op hem af, die hij Juda liet binnenvallen om het te vernietigen. Zoals hij bij zijn wonden van zijn dienaren, de profeten, had voorzegd, dit overkwam Juda, omdat Yahweh zelf het zo beschikt had. Hij verstootte het vanwege alle zonden die Manasse bedreven had. Manasse dat was de zoon van koning Schia. Wat deed hij dan allemaal? Wat die zonden waren van Manasse? wat waren er dan? Ik heb ze opgezocht in, uh, in het vorige hoofdstuk. Ik heb ze niet op het scherm staan. Dit waren de dingen die hij deed. Hij gaf zich over aan vervoerlijke praktijken. Hij herstelde de offerplaatsen... die zijn vader Iskia had laten verwijderen. Hij maakte altaren voor de baals. Hij stelde nieuwe Ashera-palen op. Hij ambat de hemellichamen. Hij richtte de altaren en afgodenbeelden beelden op... in de tempel van Yahweh zelf. En hij hield zich in met magie... en met waarzeggerij en met geestenbezwering. Dus om die dingen... Heeft Yahweh Manasse verstoten? Zeven, acht gruwelijke dingen die Manasse gedaan heeft. Want wat Yahweh hem vooral niet vergaf, was dat hij onschuldig bloed had vergoten. He, dus dat waren inderdaad die zonen die hij door het vuur had laten gaan. Onder andere, waarschijnlijk nog wel meer ook. Hij had Jeruzalem met onschuldig bloed laten vullen. Dus al die gruwelijke dingen, die palen en het opstellen van de valse beelden in de tempel van Yahweh zelf. Al die dingen, al die gruwelheden. Maar wat Yahweh hem vooral niet vergaf was dat hij onschuldig bloed vergoot. Dus blijkbaar is dat dus nog erger dan al dat andere wat koning Manasse gedaan heeft. En hij heeft een hoop slechte dingen gedaan. Maar weer dat onschuldige bloed. Daar moet je bij Yahweh niet mee aankomen. Afschuwelijke dingen. Maar, en dat is ook het punt hè, wat we net een beetje over hadden. De grootheid van God is ook nog een factor die we moeten, niet moeten vergeten. Zijn gezet, zijn goede dierenheid, zijn grootheid, zijn genade... Want wat lezen we? Vervolgens. In twee kronieken. Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij Yahweh, zijn God, mild te stemmen. Door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. Hij bad tot God en God liet zich vermurwen. En verhoorde zijn smeekbeden. En hij liet hem zelfs terugkeren naar Jeruzalem. Want hij was in ballingschap meegenomen. En hij stelde hem in zijn macht. En toen erkende. Manasse dat Yahweh God is. En Manasse werd uiteindelijk bij zijn vaderen ter rusten gelegd. Dus bij David en zijn afstammelingen. En niet alle koningen van Juda werden bij hun vaders ter rusten gelegd. Voor mij suggereert dat God uiteindelijk een positief beeld heeft gehad over een van de koningen van Juda... als ze bij hun vaderen ter ruste gebracht mochten, mochten worden. God namelijk lang niet voor alle koningen van Juda. We hebben gezien dat Yahweh bepaalt wat geschikt is voor voedsel... Hij bepaalt wat geschikt is voor consumptie. In eerste instantie was dat het zaaddragende gewas en de vruchtdragende bomen en de planten. En vervolgens kwam er brood bij en later kwam er ook vlees bij. En dat vlees, daarvan lezen we later in Leviticus 11 wat daar de precieze instructies zijn. Als Mozes natuurlijk het Torah ontvangt, dan stelt God op papier wat de eisen zijn waar vlees aan moet voldoen. Voordat het geschikt is tot consumptie. De Viticus 11 is daar een mooi voorbeeld van, of tenminste, daar staat heel expliciet varkensvlees. Varkens hebben wel volledig gesprek te hoeven, maar ze herkouden niet. En daarom gelden ze voor jullie als onrein en niet geschikt voor consumptie. En toch zijn er mensen in de christelijke wereld die zonder problemen een stukje ham naar binnen werken, een stukje varkensham. En dan zeggen ze, dat mag van Yeshua. Dat zeggen mijn kinderen altijd: het mag van mama, het mag van papa. Zij Ze zeggen, het mag van Yeshua. Oh, het mag helemaal niet van Yeshua, denk ik. Marcus 7. Hij zei tegen hen, dit wordt dan aangedraagd door onze christelijke en sommige van onze vrienden. Begrijpen jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart is, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt. En zo verklaart hij alle spijzen. rein, staat er. Nou, dat zijn best zware woorden die daar staan. Maar goed, ik denk niet dat Yeshua hier al het voedsel rein verklaard heeft. En daar heb ik zes redenen voor waarom ik denk dat hij dat niet gedaan zou hebben. De eerste reden is de context waar het hier over gaat. Heel belangrijk dat we niet met one-liners gaan werken, maar te lezen wat er in het verhaal staat. De context van wat Yeshua zei over dat alle spijzen rein verklaard zijn... Belangrijk om dat te lezen. Dat is altijd belangrijk als we iets zien staan in de Bijbel, wat is nou precies de context, waar gaat het hier eigenlijk over? Dus laten we dat eens lezen in uh, dat voorval wat er nou precies gebeurt. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. De nabijheid van Yeshua. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, hè, brood, met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, de fariseeën en die andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorhouders houden. Dat is een goede traditie, hè? er is niks mis mee hè, met je handen te wassen van eten. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben en zijn er nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Nou, dit is dus een stukje waar het dan moeilijker wordt om de tradities van de mensen te gaan houden, want het wordt al een verzwaren en meer en meer een last. En toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden Yeshua, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders? En eten ze hun brood met onreine handen. He, het gaat hierbij dus om het voorval dat uh, de schriftgeleerden, die beschuldigde de leerlingen van Yeshua, van, ging gingen naar Yeshua, zei Yeshua, je leerlingen houden zich niet aan de tradities van onze voorvaders. Ze eten brood met onreine handen. Onreine handen? Hoezo onreine handen? Wat is er dan onreine aan? Ja, ze hebben ze niet gewassen. Yeshua, staat het staat ook in de Torah, dat het moet. Het is wel een goed principe, maar het staat niet in de Torah. Daarom zegt Jeshua op een gegeven moment, dus aan het einde van dit, als Peters vraagt, van, wat betekent dit nou, wat doe je dit nou te zeggen? Wanneer ben je dan onrein? En als Yeshua uiteindelijk zegt van ja, het, het komt in je lichaam, maar het gaat er weer uit. En zo verklaar hij alle spijzen rein. Het gaat hier dus, wat Jeshua sowieso hier dus aangeeft, is dat het hier gaat om het brood eten en het met handen eten die niet gewassen zijn. Daar had Yeshua helemaal geen moeite mee. Hij zegt, je bent helemaal niet onrein als je als je brood eet met je handen die niet gewassen zijn. Dat kan een mens niet onrein maken. Dus het gaat dus in ieder geval hier niet om varkensvlees of om vlees in zijn algemeenheid. Sowieso is de context als het hier al over als Yeshua hier al een onderscheid wil maken over wat geschikt is voor consumptie, dan gaat het over brood, dan gaat het niet over vlees. Dus dat is de eerste reden waarom ik denk dat Yeshua het vlees niet rein verklaren. Hij had het hier over met handen eten waarvan de voorouders gezegd hebben dat het onrein dat dat je onrein maakt. Tweede punt, waarom ik denk dat Yeshua dit niet bedoeld heeft, is dat dit voorval, het gaat over een overtreding van de tradities. En niet over een overtreding van, van Torah. De tradities werden overtreden van de voorouders. En Yeshua die had het niet zo op tradities. De geboden van God, zegt hij namelijk, die geeft u op. Maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde, mooi hoe u de geboden van God ongeldig maakt om uw eigen tradities over eind te houden. En dan sla je dus helemaal door. Heeft Mozes niet gezegd... Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, wie zijn vader of moeder vervloekt, moet de dood gebracht worden. Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen... Alles wat voor mij is, en voor u van nut had kunnen zijn, is korbaan. En dat betekent offergave, het jebreeuws. Waarmee u hem niet toestaat, nog iets voor zijn vader of moeder te doen... En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dit soort dingen. Yeshua ageert hier tegen de tradities van mensen. Daar heeft hij ongelooflijke hekel aan. Niet tegen de Torah. Derde reden waarom ik denk dat Yeshua niet alle spijzen rein verklaard heeft, is het parallelverslag van Marcus 7, namelijk Matthäus 15. Daar staat deze zinsnede namelijk expliciet niet. Zo verklaarde hij alle spijzerijn. In het parallelverslag van Matthäus 15... er waren twee parallelverslagen over dit incident. Maar in het parallelverslag van Matthäus, daar staat... Jusjur zei... begrijpen jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet dat alles wat in de mond ingaat... in de maag terechtkomt... en in de beurput weer verdwijnt? En dit is het moment... waarop in Marcus 7... daar staat... Zo verklaarde Yeshua alle spijzen Dat had dan precies hier moeten staan. Want dat is precies dezelfde tekst waar het over gaat, alleen dan in het verslag van Matthäus. Dus hier staat het expliciet niet. Vers 18. Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En de dingen maken de mensen onrein. Want Petrus begreep niet wat Yeshua dat wilde vertellen over dat rein en onrein. Alles wat uit het hart komt, dat maakt de mensen onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, zoals moord. Overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Overigens zijn het allemaal dingen die in het ingeboden Geboden naar voren komen. Die komen uit het hart. Dus het hart maakt je onrein als je daarmee tegen de Toraan van JW ingaat. Dat maakt de mens onrein. En niet eten met ongewassen handen. Dat is wat Matthäus opschrijft. Niks over dat al het voedsel rein verklaard is, maar wel dat dit een mens onrein maakt. Als je op de wetten van Jawé overtreedt, ja, nogal virus zou je zeggen. Dat maakt een mens onrein. Het gaat hier niet om het vlees, maar het gaat hier om het eten met ongewassen handen, wederom. En niemand zou overwogen hebben, die, hè, als we terug in de tijd gaan, tegen wie sprak Yeshua? Yeshua sprak tegen Joodse mensen die opgegroeid waren met Torah. Die, die hadden nog nooit een stuk varkensvlees in hun leven überhaupt gezien. Niemand zou ooit gedacht hebben van, heet het hier nou over vlees of heet het over varkensvlees? Het ging hier heel duidelijk over de tradities. Iedereen had het precies door waar Yeshua het over had. Dat wij 2000 jaar later een ander beeld van hebben wat daar toen gebeurd zou zijn. Nou, dat is ons probleem. Maar daar, wat Yeshua toen bedoelde, ging niet over het eten van varkensvlees. Vierde reden waarom ik denk dat Yeshua niet alle spijzen verklaard zou hebben. Want als hij dat wel gedaan zou hebben, zou hij namelijk direct tegen zijn vader ingaan. Tegen de instructies van zijn vader. En hij zegt in Johannes 12, ik heb niets van mezelf gesproken. Anderen zeggen het ook zo vaak. Maar de vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moet zeggen en hoe ik moet spreken. Dus alles wat ik zeg, heb ik van de vader meegekregen om dat te zeggen. En wat moest Yeshua zeggen? Wat heeft hij dan gezegd? Matthäus 5, vers 18. Hij spreekt hier de woorden van Jahweh, want hij spreekt uit zichzelf niks. En hij zegt, zolang de hemel in de aarde bestaan, blijft de Joden en tippen van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Met andere woorden, Yeshua spreekt de woorden van zijn vader en die woorden luiden, de wet is nog steeds van kracht. Hoe kan dan Yeshua een stukje later dan ineens gaan zeggen van, ja, maar de reinheidswetten van het vlees, die zijn niet meer van kracht. Nadat hij eerder gezegd heeft dat eerst de hemel en de aarde moet vergaan voordat deze Torah ontbonden zou zijn. Dus Yeshua gaat niet tegen zijn vader in. Onmogelijk. Dat hij daardoor ineens het voedsel allemaal rein gaat verklaren waarvan zijn vader, van wie hij zoveel hield, gaat zeggen, ja, dat mijn vader had het verkeerd gezien. Dat is toch rein. Vijfde reden waarom ik denk dat Yeshua niet alle spijzen rein verklaard heeft. Dat is het voorval tien jaar later. Als Petrus op zijn huis is hij aan het bidden en hij krijgt een visioen. Hij staat in handelingen 10. Dat is een, denk ik een bekend voorval. Dat was ook het plaatje van het begin van de presentatie had daar mee te maken. Petrus hoorde een stem. Dit is tien jaar later. Tien jaar nadat Yeshua deze onderwijzing heeft gegeven aangaande het. Dat het eten met onreine handen je niet onrein maakt. Ongewassen handen je niet onrein maakt. Tien jaar later hoorde Petrus deze stem zeggen. Ga je gang Petrus, slacht en eet. Nadat hij al die dieren op dat kleed naar beneden ziet komen. Petrus zegt, heer in geen geval. Ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Petrus protesteert. Hij krijgt de opdracht in een visioen onreine dieren te gaan eten. Peter zegt, nee, dat doe ik niet. Waarom zou hij dat niet doen, als tien jaar geleden Yeshua hem erop gewezen had, van ja, je mag alles eten. Dan had Peters hier niet hoeven te protesteren namelijk. Dan had hij gezegd van ja, inderdaad, ik zal het eten, slachten, eten, ik zal het doen wat u, mij, wat u mij te vragen, wat u mij opdraagt. Want Yeshua heeft toch alles rein verklaard, dus ik mag het eten. Nee, Peters protesteert, van, nee, dat ga ik niet eten, dat ga ik nooit. Ik heb ik nooit gedaan, ga ik nu ook niet doen. Vergeet het maar. En Peters heeft dat zeker gehoord. Want hij was bene degene die vroeg om de uitleg van wat betekent het nou... dat niks wat die maag ingaat, een mens kan vervuilen. Maar wat de maag uitgaat, dat een mens vervuilt. Dat was Peters die die vraag stelde. Want was, kijk, meteen 15, 15. Peters stelde die vraag. Kunt u dat nog even uitleggen? Wat het betekent wat een mens ingaat, kan hem niet vervuilen, maar wel wat hem eruit gaat. Dus Peters was een getuige van de uitleg van Yeshua. En Peters heeft niet de indruk gekregen dat Yeshua alles bij zijn rein verklaard heeft. En dan de laatste reden, de zesde reden waarom ik denk dat Joshua niet alle spijzerij verklaard heeft, is het feit dat deze zin niet eens in de Bijbel thuis hoort. Omdat het staat in de nieuwe, NBG-vertaling de staat die niet in. En in andere Bijbelvertalingen, in veel Engelse vertalingen, staat het stukje tussen haakjes. Met andere woorden, vertalers hebben toch wel zeer grote twijfels of dit in de originele tekst gestaan zou hebben. Dus waarschijnlijk stond het hele zinnetje stond niet eens in de originele tekst. Dus het is belangrijk dat als we naar dit soort onderwerpen kijken, dat we kijken naar wat, wat is de context, over, wie, over wat gaat het hier, gaat het hier over varkensvlees eten of gaat het hier over brood of gaat het over met je armen eten die niet gewassen zijn, wat zegt de originele tekst, maar ook belangrijk wat zegt de parallelaccount? account, hè? waar twee of drie in mijn naam samen zijn, dan heb je een getuigenis, maar niet enkel verslag van omdat Marcus 7, waarvan het zeer twijfelachtig is, omdat dat wel in de originele tekst gestaan heeft. Dus belangrijk is dat we kijken, wat staat er nog meer geschreven? Naar het hele plaatje te kijken. En niet met one-liners aan de slag te gaan. Zoals het dan gebeurt aan de mensen die zeggen, van je hoeft geen meer te eten, want dit en dit en dit. En dan komen ze met een hoop one-liners. Ze komen niet met een goede uiteenzetting, maar ze komen met one-liners. En als je met one-liners komt, dan krijg je het volgende effect. En daarmee verklaren Yeshua alle rein, zeggen ze dan. En dan zeggen ze, geef liever de inhoud van die beker en schoten als aanmoest, dan is het niets meer dan rein voor jullie. En voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God rein verklaard is, zal jij niet als verwerkelijk beschouwen. We hebben net gelezen. Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen. Eten we niet, dan zal het ons niet tot nadeel strekken. Eten we wel, dan zal het ons niet tot voordeel strekken. Omdat ik eende met de Heer Yeshua weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is. Maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken... ...of het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan en Sabbat. Als iemand toch een nieuw persoon in het geloof een kaartje overhandigt... ...zegt, kijk eens wat er in de Bijbel staat. Dit, dit, dit, dit, dit, dit. Dan snap ik wel dat mensen zeggen... ...ja, inderdaad, volgens mij kan je gewoon alles eten wat, wat staat Het staat duidelijk dat alles rein is en het maakt niet uit. En als je het maar rein beschouwt, dan is dat goed genoeg. Maar dat is het gevaar van werken met one-liners. Want we zagen al in Marcus 7 dat het ging om het eten van brood. Bovendien zagen we dat dit stukje waarschijnlijk niet eens in de Bijbel in de originele tekst gestaan heeft. En zo geldt het voor al deze, al deze versen. Wat is de context van het verhaal? Lukas 11 geeft liever de inhoud van de beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie. De context daar, belangrijk om dat te lezen, gaat over het opleggen van ondraaglijke lasten door de fariseeën en door de wetgeleerden aan het gewone volk. En dan is de reactie van Yeshua, geef liever in het van de beker en schoot als avonds. En dan is het iets meer als onrein voor jullie. Belangrijk om de context te lezen. En ik ga van al deze versen gaan we niet de hele context bestuderen. Want daar, uh, dat is iets wat we zelf prima moeten gaan doen. Handelingen 10, wat is de context? Alles. Het gaat hier natuurlijk over dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en niet-Jood. Maar Petrus krijgt de opdracht om zich bij de Heidenen te gaan voegen. Deel te nemen in hun maaltijden. Dat is waar het hier over gaat in Handelingen 10. Het gaat niet over varkensvlees en ander onruim vlees. In 1 Korinthe 8 vers 8. voedsel zal ons niet bij God brengen. Eten we niet, dan zal het ons niet tot nalen strekken. En eten we wel, dan zal het ons ook niet tot voordeel strekken. Maar het gaat hier niet om het eten. Het gaat hier niet over het eten van onruim vlees. Maar het gaat hier over het eten van offervlees. Paulus heeft hier over een probleem dat zich voordoet. Er waren mensen bijgekomen die gingen zich tot God bekeren. En die wilden vanaf nu meedoen met de offerdienst. wilden meedoen met de instructies die er gegeven werd aan het volk. Maar deze mensen hadden in hun verleden, voordat ze tot Torah kwamen, moesten zij, hadden zij ceremonies waarbij ze vlees offerden aan afgodenbeelden. beelden. Waarschijnlijk onrein vlees. Weet ik niet zeker, staat er nu expliciet, maar ik vermoed dat het onrein vlees geweest zal zijn. Dat brachten ze in hun heidische tempels en dat droegen ze op aan een of andere god die in hun, uh, in hun aanwezigheid was. En dan gingen ze daarvoor die god gingen ze het opeten. En deze mensen zeiden, toen ze eenmaal hoorden dat je wel degelijk rijnvlees bij de priester mag eten, zeiden ze, nee, ik, ik, ik kan het niet doen. Ik, ik wil het niet doen, want ik moet dan terugdenken aan de tijd dat ik nog aan de afgoden mijn offer bracht. Ik wil er niks mee, mee te maken hebben. En daarom was de ouders, nee, goed, laat die mensen maar. Dat is heel goed begrijpelijk. Ze hebben nog een zware last van hun verleden. Ze zitten met die valse goden, ze hebben die connotaties ermee. Daar moeten wij ze niet op aanspreken, daar moeten we ze niet niet op aandringen dat ze dat vlees wel moeten eten. Als zij het nu niet willen, prima. Het maakt ze niet dichter bij God, wel of niet. Of ze nou wel of niet van het offervlees eten, wat voor de priester bestemd is, dat brengt ze niet dichter bij God. Maar het gaat niet om, wat Paulus zegt, dat ze alles mogen eten. Dat is niet de context van 1 Corinthe 8 vers. 8. En dan Romeinen 14, omdat ik één ben met de Heer Jeshua, weet ik, en ben ik ervan overtuigd niet dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het onrein beschouwt. En dit hoofdstuk gaat over het veroordelen van je medebroeders en zusters op hetgene wat ze doen, op hetgene wat ze laten. Dat is wat Paulus hier probeert uit te leggen. Hij verdient helemaal niet over het eten van vlees, rein of onrein. Colossense ook. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken. Of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en Shabbat. Want dit zijn alles, is een schaduw van hetgene wat nog komen gaat. Een schaduw van de Messias. Dus belangrijk is als we zulke one-liners naar ons toe krijgen, dat we eerst gaan kijken wat staat er nou in de context. Wat probeert de schrijver te betogen, maar niet losse one-liners bij elkaar te gaan schapen en daaromheen een theorie en een dogma gaan bouwen. Want dan kom je gewoon tot de verkeerde conclusies. Nou, maar dat is mijn hele punt eigenlijk wat ik wil maken over al deze versen. Ga het nou niet met die versen aankomen en om welke vertaling je dan ook gebruikt, want al had ik hier de HSV gezet, het punt blijft hetzelfde. Laten we kijken wat er in vredesnaam in dat hoofdstuk bedoeld wordt. Wat wil Paulus hier aangeven? Waar gaat het hier over? Wat is de issue? Eh, André heeft ook zo vaak gezegd, wat is nou eigenlijk het probleem dat er speelde bij de, bij de Colossense? Wat was de brief van de Colossense aan Paulus? Welk punt heeft hij hier geadresseerd? Want blijkbaar waren er issues, alleen die teksten die kunnen we, die, die hebben we niet gezien. Nou, hij beantwoordt hier een vraag waarvan wij niet helemaal zeker wat die vraag nou precies was. Wat was de behoefte in die gemeente? Dus, maar belangrijk is er zoveel mogelijk uit dat hoofdstuk zelf te halen en waar gaat het nou precies over? En dan zie je dat het, uh, dat het over hele andere dingen gaat. Het gaat hier om de focus op Messias en niet de focus op tradities van mensen. Dat is wat Paulus hier uh, probeert te stellen. Dit is eigenlijk ook het einde van de presentatie. Ik had geen tijd voor een, voor een, een beetje een afronding meer. Maar het punt heb ik wel gemaakt en dat vind ik, wil ik in ieder geval meegeven. Van laten we alsjeblieft de context kijken. Wat gaat het over? Waar heeft Paulus het over? En niet met one-liners te gaan werken, want dan komen we gewoon tot de... Top de verkeerde conclusies. we heeft ons duidelijk aangegeven in zijn onderwijs, in, in de Torah, wat geschikt is voor consumptie. Laten we ons daar zoveel mogelijk aan houden. En we zullen een zegen ervoor terugkrijgen. Want Mozes zegt: doe wat er staat in het boek. En de zegeningen, en dan geef je een hele rit met zegeningen, dit 28, die zullen je ten vallen. Dus eet geen varkensvlees, houd ermee op. Dan gaan we focussen op de wetten van JW. Amen. Ik wil een klein stukje lezen. Een stukje uit Ezekiel. Ik hoop dat het dan een beetje gaat dagen. Maar u zegt, het gaat over een vader die doet heel erg veel ongerechtigheid. En dan zegt u, waarom draagt de zoon de ongerechtigheid van zijn vader niet? Nou, dit is dus eigenlijk een bewijs dat er dus ook dus de erfzonde niet bestaat. Wel, de zoon heeft recht en gerechtigheid gedaan. Al mijn verordeningen heeft hij in acht genomen. En hij heeft zich gehouden. Hij zal zeker in leven blijven. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft... al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet... zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft... Ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Net als wat ze hier laten zien, hè, ze zijn weg. Ze bestaan niet meer voor de eeuwige. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. En dan zegt hij, maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid, en dat wordt ontzettend vaak gezegd door christenen, voor moeten luisteren, wij zijn tot geloof gekomen, dus wij zijn gered. Zo geloven de joden dat niet, hè? Die moeten elk jaar weer opnieuw, moeten ze doen, om dus opgeschreven te worden in het boek des levens. Als de rechtvaarder zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven blijven, staat er dan. Al zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, ze zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Ze zullen niet meer bestaan. Ze worden ook in die zee gegooid en God kent ze niet meer. Dus als jij je bekeert, dan mag je leven voor zijn aangezicht. Maar als jij je afkeert, ja, dan vervalt alles wat je ervoor goed gedaan hebt. Ezekiel, vers hoofdstuk 18. Ik vind het, van van, ja, het zo'n sterk hoofdstuk. Hè. Wat totaal niet geleerd wordt in de kerk, hè. Wat gewoon vergeten is. En jongens, dit gaat tegen de erfzonde in. Als God zegt dat iemand niet veroordeeld wordt om de zonde die zijn vader gedaan heeft. Hoe kan er dan een erfzonde zijn? Dat bestaat gewoon niet. Dan gaat God in tegen zijn eigen woord. Dus als jij iets hebt en jij bekeert je ervan, oprecht, en je gaat zijn wetten volgen, dan zegt Yahweh, niet ik, maar dan zegt Yahweh, ik gooi het in de diepte van de zee en ik denk er niet meer aan. Zo is het, dat is het woord. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen met open handen die ik zijn naam op u mag leggen. Je rega regga, wees wie is mijn rega. Ja, we zegen u. Ja, we behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over u lichten. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom.